Indianen voerden actie tegen illegale houtkap in hun leefgebied. De leiders werden een week geleden vermoord door illegale houtkappers. Het zou vermoedelijk gaan om een wraakactie. In het gebied zijn illegale houtkap, drugshandel en mijnbouw een groot probleem. Het weer wolkenvelden met in de loop van de dag hier en daar wat zon. Het is droog en er waait een matige noordelijke wind. Middagtemperatuur rond 17 graden. Morgen wat meer zon en iets warmer. Dit was het DFM. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Tradition Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Buntschoten, 2 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen, bij Batoverdorp, 4. Ook 4 kilometer op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij Delft-Zuid. A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht, 2. En bij Hardingsveld, Giesendam, 2. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht 4 kilometer. Na een ongeluk op de 16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Randweg Dordrecht 3 kilometer. En op de 20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hey Toezetten van zon, zee, Zandvoort en Zomerhit.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 Maybe. punt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 van de via Le play. Le play. It's like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 Holding my pillow tight, you was my new flavor Got a gift I never gave ya, I never played ya Can't understand your strange behavior, no longer danger Be thrown up, be spit it up, reminisce about you I refillin' my cup a Fly cocktail about a fly female Explain what I feel without further details We had future plans, but she wasn't keeping it real She broke my damn heart and that's the deal And that's why you use me,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 De Kamermeerderheid wil dat de proeftijd van veroordeelde misdadigers oneindig kan worden verlengd. Staatssecretaris Teven vindt dat ook een goed idee. Nu kan een rechter eenmalig de proeftijd met twee jaar verlengen van een dader die zijn straf heeft uitgezeten. Het CDA wil de rechter de mogelijkheid geven om dat elke twee jaar weer opnieuw te doen, zodat de reclassering de oud levenslang in de gaten kan houden.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 Minister Schippers van Volksgezondheid komt binnenkort met een plan voor verbeteringen bij de zorgautoriteiten NZA. In een Kamerdebat zei de minister dat er onder meer strengere declaratieregels moeten komen. De regeringspartijen zijn tevreden met de toezeggingen van de minister. De oppositie had meer willen weten over wat de afgelopen jaren is misgegaan bij de NZA. Er is onduidelijkheid ontstaan over de mogelijke vrijlating van de 45 blauwhelmen uit Fiji. Een hoge generaal uit Fiji zei vannacht dat de militairen nog deze week vrijkomen. Dat bericht werd ook op sociale media verspreid. Kort daarna werden de berichten vervangen door een nieuwe boodschap. Daarin staat dat de regering doorgaat met pogingen om de blauwhelmen vrij te krijgen. De VM-militairen werden twee weken geleden in de Golanhoogte gevangen genomen door het radicale Anousra-front. Dat heeft banden met het terreurnetwerk al kind